In Kuwait zouden 18 mensen zijn gearresteerd na de bomaanslag op een Shiitische moskee. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de aanslag van gisteren. Een van de arrestanten is de eigenaar van de auto die werd gebruikt om de aanslagpleger af te leveren bij de moskee. Het weer vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het blijft droog en het wordt vandaag een graad of 21. Dit was het Nationaal. Journaal. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Felix die zit achter heel veel hits van de tegenwoordig, Robert-Jan. We draaien het vorige uur. Omi en de cheerleader, ook dat is een Felix-hit. Ditmaal hoorde je single Shine. Een levert ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmsandvoort.nl ZFM Zfm niet alleen op radio en tv, maar natuurlijk ook op internet. Op www.zfmsandvoort.nl We moeten nog even terugdenken aan de nacht van de disco met collega Willem Bruis. Dat was zo'n geweldige uitzending. Allemaal van die disco-klassiekers die je toen hoorde. Ja, en deze plaatje had er ook best ingekund, Willem. Jorge Young en Seduction uit de jaren tachtig. Ja, het is vandaag een belangrijke dag voor Sanford. Heel veel activiteiten. We hebben culinair Sanford. We hebben vanavond een meet and creeps met onder meer Max Verstappen.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 En tot zover dit bericht van de CFM-app. Yes. Ja, daar staat hij op gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. De laatste bericht uit Zalvoort kan je dan meelezen op je smartphone of tablet. En ja, en dan kan je ook die foto's zien hè, van de entree van Zalvoort. En het ziet er mooi uit, hè, die wandelroute. Die nieuwe wandelroute dus naar zee. Stuk... Uh, alleen maar verbetering. Ja, ah, zeker. En dan ga je richting het strand. En dan heb je wind en zeilen... En strand, wat wil je nog meer? Lange files naar het zuiden, Holland lat in de Spaanse zon.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 Want uh, er kunnen niet genoeg vrijwilligers zijn. Zo is het. dankjewel voor je korte bericht. Albert oh, Jan. Ja, zo meteen mag je weer wat langer, hoor. dan komt iedereen aan de evenementagenda. Maar eerst Gregory Porter, Liquid Spirits. Zal is leuk, hij spaart. Hoor maar. Zwingt de pannais. Zwingt de now.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 was even swingen, hè Albert-Jan? Deze plaats. Oude wits. Lekker. Ja, lekker. Je yeah. Craig Reporter en Liquid Spirits. Een van de nieuwe singles die je uh, vanmiddag hoort in dit programma. Het is uh, half vier geworden, tijd voor de evenementagenda. Is het weer een hele lijst geworden of valt het mee uh, dit keer? Nou, het is een uh, he ja, nee, keurige een is keurige een, lijst. Ja, prima lijst. Een minuutje doen. of? Nou, kleine zeven minuten. Zeven minuten? Zeven minuten. <laughs> Echt waar? Nou, zes dan. Nou, zes minuten. Nou, de volgende zes minuten zijn voor jou.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 De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Zandvoortsmuseum... de KNRM Zandvoort, de Zandvoortse Reddingsbrigade... het Juttersmuseum, Volklorenvereniging De Wurf... de Bombeschuitende Bouwclub... de Vereniging van Strandvenders, Bibliotheek De Duimrand... de Strandpolitie, VVV Zandvoort en de gemeente Zandvoort. Dus voor iedereen wat wils.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 En de eerste is gepland om tien over half elf. En die duurt tot elf uur. Max Verstappen dus morgen tijdens Italia aan Zandvoort te, te, te kijken... en heerlijk te genieten. En het programma begint morgen het, om negen uur met de toerklassers. En het hele programma duurt tot ongeveer een kleine zes uur. Maar goed, Minardi zult u zien. U zult Jan Lammers in actie zien. U zult Arie Luijendijk in actie zien.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 Cocktails, zwoele zomerdeuntjes en uiteraard, zoals u, zoals u gewend, van hun gewend bent, heel veel gezelligheid. De eerste zaterdag van juli gaat het Verstijm plaatsvinden. Uh, dat dus op 4 juli. Meer informatie over het Zotte Zomerfeest kunt u vinden op sportcaf... Komt-ie hoor? Dat is een lastige. Sportcafé Zandvoort, gmail.com. Dat allemaal: Sportcafé Zandvoort Duintjesveld 1a.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 Bye. <smart noise> The sun goes down. Children, so boys and girls come from my 20 jaar. Nog zoiets moois van de zomer, hè? Al die lekkere zomerse hits op de radio. Waaronder de eerste die we draaiden. houden van de surfers en windsurfing. Gevolgd door de dames sister Slets. Je hoorde Thinking of You. Het is uh, 12 minuten voor 4 uur gehoord. het op zaterdag nogmaals een hele goede middag. En Albert en ik zijn er nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Hou je nog een beetje vol, Vos? Jazeker, jazeker. Oh, dat is mooi, dat is Moet, mooi. Ons niet te vervelen in zo'n Nee, woord, zeker hè? niet. Echt niet. Allerlei activiteiten. Hm.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 Of bellen tussen half zes en tien uur op 06 312 80846. 06 312 80846. Verder heeft Stichting Memorial 2014, 2015 voor eh, damslachtoffers jarenlang onderzoek gedaan naar het schietincident. En slaagde erin namen van 31 eh, overleden mensen te achterhalen. De stichting beijvert zich voor de totstandkoming tot van een memorial met 31 namen.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 over deze, uh, deze memorial van de Stichting Memorial 2015. Dus uh, schroom niet, het staat ook in de Zandvoortse Courant. De oproep. De oproep. Dus dat was, nog een keer de oproep. De oproep. Uh, oproep getuigen van de 7 mei 1945 gezocht. En dat wel www.plaatsunsteen.nl voor meer informatie. Dankjewel, Albert-Jan. Nog 10 minuten te gaan in uh, uur 2. En ik heb zin in Nederlandstalige muziek. Jij ook? Ik ook. Kom, ja. kom op met je hand.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 niet zonder het andere pak maar mijn haak stel niet te veel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 Nick en Simon met Pak Maarmen in Hans. ZFM niet alleen op de radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. Op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier listen be en save me. Lekker een op de zaterdagmiddag. een keer een uh, strandfeest gaan organiseren, Robert-Jan, en dan uh, dit soort muziek. Oh, wat wil je nog meer? Zo'n strand, lekkere muziek. Zief erbij. Laat onze collega Willem Bruis dat niet horen, nee, want die gaat het gelijk regelen. Die heeft de boodschap inmiddels al gehoord, hoor. Ja, die zit nog altijd uh, te luisteren, dus. Jullie ja. de single van Listen en Save Me, alweer het ene en laatste plaatje wat betreft uur twee van dit programma. Zometeen naar DUC weer van vier uur, ze hebben we er nog één uur lang met uiteraard heel veel muziek en informatie. Shake up our hands like a dynamite Tell all your worries Toss your so fast To be tame in the pain When you realize uh, You got gotta move